De laatste grote terreuraanslag in Marokko was in 2003 in Casablanca. Toen kwamen 45 mensen om, onder wie 12 terroristen. De tientallen tornado's die over het zuiden van de Verenigde Staten razen... zijn de dodelijkste in bijna 40 jaar. Volgens de laatste berichten zijn er zeker 269 doden gevallen... maar verwacht wordt dat het dodental verder zal stijgen... Het zwaarst getroffen is Alabama, alleen al in deze staat kwamen meer dan 180 mensen om. Het stadje Tuscaloosa werd getroffen door een tornado met een doorsnee van zo'n anderhalve kilometer. Een miljoen mensen in Alabama zitten zonder stroom. De drie reactoren van een kerncentrale in de staat worden nu gekoeld met noodaggregaten. In verschillende staten is de noodtoestand uitgeroepen en president Obama heeft, het fede heeft federale hulp toegezegd. De Tweede Kamer blijft erbij dat minister Kamp tuinders moet ontzien... als die niet aan personeel kunnen komen om fruit te plukken. Kamp wil vanaf 1 juli geen vergunningen meer geven aan Roemenen en Bulgaren. Volgens hem hebben de tuinders niet per se Roemenen of Bulgaren nodig. En zijn er ook Nederlandse werklozen die bij de pluk kunnen helpen. Maar een kleine Kamermeerderheid is bang dat de aardbeienoogst... door de maatregel van Kamp in gevaar komt. Niet alleen oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie... maar ook de regeringspartijen CDA en VVD vinden dat Kamp te streng is... en dat hij met de tuinders moet overleggen. De Noordoostpolder wordt waarschijnlijk niet aangemerkt als werelderfgoed. De gemeenteraad is tegen vermelding op de UNESCO-lijst... uit angst dat er straks niets meer mag worden veranderd aan het gebied. Het plan werd verworpen met 12 stemmen voor en 16 tegen. De Noordoostpolder werd tussen 1937 en 1942 drooggemalen. Het kabinet wilde de polder voordragen als werelderfgoed... omdat het gebied door mensenhanden is gemaakt... en laat zien hoe er destijds werd gedacht over landinrichting. Staatssecretaris Zijlstra stelde wel als voorwaarde... dat de gemeenteraad akkoord zou gaan. Nu dat niet is gebeurd, lijkt de voordracht van de baan. In de Tweede Kamer is ruzie ontstaan over de nazorg voor militairen die op missie zijn geweest. De oppositie had een voorstel klaar liggen waarmee nazorg wordt geregeld voor alle veteranen, ook als ze nog in actieve dienst zijn. De coalitiepartijen werken nu aan een voorstel dat alleen geldt voor militairen die zijn afgezwaaid. De oppositie is boos dat de coalitiepartijen de behandeling van het eerste voorstel niet willen afwachten. In Roermond zijn zes bronzen kransen gestolen van het verzetsmonument in de stad. Ook een bronzen cijfer 5 van het opschrift 1940-1945 is weg. Burgemeester Van Beers van Roermond is kwaad. Hij spreekt van hufterige gestreken aan de vooravond van herdenking. De meeste van de 1900 gasten van het huwelijk van de Britse prins William zijn vandaag in Londen aangekomen. Dat geldt ook voor prins Willem-Alexander en prinses Maxima, die morgenavond al weer terugvliegen vanwege Koninginnedag in Nederland. Het centrum van Londen stroomt intussen vol met mensen die het huwelijkspaar morgen bij Westminster Abbey willen zien aankomen. De laatste nacht voor de trouwerij spenderen ze op straat in de buurt van de kerk. De bruid Kate Middleton bracht vandaag een bezoek aan de kerk met haar toekomstige zwager, prins Harry. Vannacht slaapt Kate met haar familie in een hotel van waaruit ze morgenochtend naar Westminster Abbey rijdt. Het is de bedoeling dat de jurk pas te zien is als ze daar aankomt. De huwelijksvoltrekking is vanaf kwart over elf morgen te volgen op Nederland 1.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 De andere halve finale is een compleet Portugese aangelegenheid. Benfica won daar thuis de eerste wedstrijd met 2-1 van Braga. Het weer, de buien trekken weg. Vannacht is het overwegend droog, minimaal rond 8 graden. Morgen is het in het noorden vrij zonnig. In de zuidelijke helft van het land is er meer bewolking en er ontstaan weer enkele buien. Het wordt ongeveer 21 graden. In het weekend is het vrij zonnig, maar op Koninginnedag kan er in het zuiden tegen de avond een bui vallen. Tot zover het NOS Journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv. De krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Chris Keijnen. Tussen de 2 en de 4 miljard mensen kijken morgen live naar het huwelijk van Kate en William. Morgen is het opnieuw een dag van de woede in Syrië. Ach, meneer de regisseur, kunt u één keer, zogenaamd per ongeluk, een verkeerd schuifje opentrekken? Dat die miljarden mensen eventjes, heel eventjes, maar zien wat er op dat moment in Syrië gebeurt. Blue Hotel. On a Chris Isaac was dat met Blue Hotel. Het is, u hoorde het net in het nieuws, weer Tornado Time in de Verenigde Staten. En het zijn heftige jongens dit jaar. Alles over tornado's zo dadelijk. Met een tornadojager en een Nederlander die ze jaarlijks om zijn oren krijgt. De Koninklijke Tornado raast morgen door Londen. Met twee correspondenten nemen we zometeen de gastenlijst door... van het feestje van Kate en William. En Twente heeft voor de bloedstollende slotfase van dit seizoen... een mental coach ingevlogen. Althans, zelf zeggen ze dat de afspraak al stond, maar goed. Voetballer Kenneth Perez en coach Erik Reep... straks over de mysterieuze krachten in de sport. En om vijf voor twaalf dag 2 van Baram Sadegis busreisje naar het huwelijk... Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 28 april. Het HBO schudt op haar grondvesten. Veel opleidingen deugen niet en vier studies van hogeschool in Holland... zijn zo slecht dat staatssecretaris Zijlstra ze dreigt te sluiten. Een diploma mag niet in discussie staan. En daarom zullen wij ook binnen enkele weken... Uh, nadere maatregelen nemen om te zorgen dat het systeem weer gaat functioneren. De studies zijn hbo-onwaardig. En dat kan niet, vindt Zijlstra. GroenLinks gaat nog een stapje verder. In Holland was de laatste tijd een leerfabriek vooral gericht op geld verdienen. Het gaat alleen nog maar over hoeveel studenten heb je, hoe snel jaag je ze door een studie heen... en hoeveel geld verdien je ermee. Dat is volgens mij niet hoe onderwijs bedoeld is. Sommige studenten hebben te makkelijk een diploma gekregen. Anderen zijn bang dat ieder diploma van in Holland door de ophef waardeloos is. Ik zelf heb 16.000 euro studiegeschuld En als ik dat dan dadelijk heb voor een diploma dat niks waard is... ja, dan heb ik wel uh, een groot probleem. En dus moet de bezem door bij de hogeschool. Daar moeten we wel de tijd voor krijgen, zegt bestuursvoorzitter Doekle Terpstra. Er wordt onrust gecreëerd op een plek en moment waar het dus niet nodig is. En dat is jammer. De politie wil een strengere wapenwet vanwege het incident in Alphen aan de Rijn. Het aantal wapens dat schutters mogen hebben moet omlaag... en de leeftijd moet omhoog. Ook wil de politie voortaan weten of schutters met een vergunning... psychologische problemen hebben. Iedereen heeft recht op zijn eigen privacygegevens. Maar in dit geval denk ik dat de veiligheid van anderen... boven de privacygegevens van de persoon gaat. En ook moeten misschien semi-automatische wapens verboden worden. De schietverenigingen zien daar niets in. Mensen die zo dwaas zijn... Als deze knaap is geweest, hou je hier absoluut niet mee tegen. In Londen hebben ze dus hele andere dingen aan hun hoofd. Huwelijkskribbels, morgen is dé dag. Dan trouwen prins William en Waity Katie. Ze heeft lang op haar prins moeten wachten. En het publiek wacht nu al uren op een glimp van het paar... dat pas morgen langskomt. Het is waard. Het is een deel van onze geschiedenis Ik wil mijn vertellen dat ik daar was... ze het in school Duizenden mensen bivakeren op straat voor een goede plek. Om de tijd te doden waren sommigen een gokje. De politie zal vooral inzetten op de vraag, houden we het rustig. Langs de route wordt een miljoen mensen verwacht. Mensen die kwaad in de zin hebben, kunnen op dat soort dagen gemakkelijk iets doen, zegt de man die tijdens Prinsjesdag een vaccinlichtjeshouder naar de Gouden Goeds gooide helemaal goed verkend. Drie meter voor mij stond een hek, zo'n dranghek, en daarachter stonden al politieagenten, maar ze stonden dus aan de verkeerde kant van het hek, dus ze konden niet snel in mijn omgeving komen. Naar verwachting zal de hele wereld morgen de tv aanzetten om niets van het huwelijk te missen. Franse kijkers zien iets heel speciaals. We are Kate en William, and you can watch our wedding on Itélé. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. It is now just a matter of hours before the couple are married, but they will spend their last night apart and see each other again inside the abbey. En dat gebeurt dus allemaal morgen. Morgen zijn er ook weer nieuwe kranten. De ochtendkranten gelezen nu al door Martijn Nijhuis. Ja, veel van die kranten vragen zich af hoe het toch zo fout kon gaan bij de hbo's. De commentator van het AD stelt dat er niet eens landelijke eisen zijn voor die instellingen. En daardoor konden de managers van de grote gefuseerde leerfabrieken lekker hun gang gaan. Het geven van goed onderwijs werd ondergeschikt aan de bedrijfsvoering. Het loonde om zoveel mogelijk leerlingen af te leveren omdat dat geld in het laadje bracht. Volgens Trouw is er wel een heel controlestelsel. De opleidingen moeten eerst zichzelf evalueren. Daarna worden ze onderzocht door panels van deskundigen... En dat wordt dan weer gecontroleerd door andere deskundigen van de NVAO. En dat is de organisatie die officieel toezicht houdt op de kwaliteit. En die uiteindelijk besluit of iemand een keurmerk krijgt. Maar die panels van deskundigen waren niet streng genoeg, denken ze bij de NVAO. En dat is ook niet zo gek. Vroeger moesten opleidingen die niet goed gekeurd werden meteen dicht. En daardoor waren de deskundigen er huiverig voor om hard te oordelen. Dat is trouwens sinds begin dit jaar anders. Zwakke opleidingen krijgen eerst een herkansing. Op de voorpagina van de pers gaat het niet, zoals je zou denken... over het Britse koningshuis, maar over het Nederlandse. Een meerderheid van de Nederlanders wil geen geld meer uitgeven... aan de koninklijke familie, blijkt uit een onderzoek van de krant zelf. In samenwerking met Maurice de Hond. Voor de beveiligingskosten moeten de oranjes maar zelf opdraaien... vinden veel Nederlanders ook. En de koningin en haar familie moeten ook niet meer investeren in vastgoed... zoals die vakantievilla in Mozambique. Het onderzoek levert twee puntige conclusies op. U vindt dat ze wel genoeg hebben gehad, schrijft de krant. En het Nederlandse volk houdt van de oranjes tot de rand van de portemonnee. In de Telegraaf gaat het over de opvolging van president Nout Welling van de Nederlandse Bank. Andere media hielden het vandaag nog op problemen bij de opvolging... maar de Telegraaf heeft het morgen over een knallende ruzie. Bij de Nederlandse Bank hebben ze directeur Lex Hoogduin in gedachten. Maar Den Haag heeft liever iemand van buiten, zoals minister De Jager het zegt... Het kabinet weegt wie de beste kandidaat is. Daarbij wordt ook gekeken hoe de gewenste cultuurverandering tot stand kan komen. De PVV is dwars voor de benoeming van de directeur gaan liggen. Die zegt, dit is inteelt de mond van Kamerlid van Vliet. De toezichthouder is volgens hem tijdens de crisis zwaar tekortgeschoten. Dus is er die cultuuromslag nodig. En er wordt al een poos intern over de opvolging geruzie. Maar vandaag pas werd echt bekend dat er een conflict is, schrijft de Telegraaf. In Den Haag gaat het verhaal dat de Raad van Commissarissen de ruzie doelbewust op straat heeft gegooid. Om zo haar zin. Te krijgen. De GGD Hollands Noorden slaat alarm, meldt Spits. Een op de vijf jongeren heeft serieuze gedachten over zelfdoding, blijkt het onderzoek. En ruim een kwart ervaart een lage kwaliteit van leven. Zes jaar geleden werd daar ook onderzoek naar gedaan. En toen waren er dezelfde uitkomsten die overeenkomen met het landelijke beeld. Maar stelt de GGD: het is verontrustend dat het nog steeds om zulke grote groepen gaat. En de Volkskrant brengt een reportage over het dorp Linden in de Betuwe. Er waren ze weken vergeefs op zoek naar vrijwilligers voor de koninginnedagviering. Weken werd er gezorgd naar mensen om de honderden ballonnen op te blazen... en de straten schoon te houden. En naar mensen om de enorme hindernisbaan te bouwen. En die zijn ineens gevonden. Dankzij één telefoontje naar een uitzendbureau voor Polen. Maar liefst 200 Poolse arbeiders hebben zich aangeboden. Gratis en voor niks. De voorzitter van de Oranjevereniging is er beduust van. Nou, je zou denken dat alle mensen in Linden staan te juichen, maar nee. Een oudere vrouw schaamt zich kapot. Ze zegt, in de oorlog kwamen de Polen ons helpen. En nu weer. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in de ochtendbladen.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 Captain Rhyme go in Well the moon high and i'll break the chain with me will power and i count a minute seventeen. captain where i stand captain where i'm going captain where i stand captain where i'm going Twee weken geleden nog bij ons in de studio LMO Racetrack met The Moon Rides High. Het zuidoosten van de Verenigde Staten wordt al sinds begin deze maand geteisterd door noodweer. Gisteren raasden er tientallen tornado's over meerdere staten. En het dode aantal zou inmiddels opgelopen zijn tot 284. Waarbij Alabama met 184 dodelijke slachtoffers het zwaarst getroffen lijkt. Volgens de krant USA Today gaat het om de ergste Tornado ramp sinds begin jaren 70. Ik spreek erover met tornadojager Arno Paanstra. Goedenavond. Goedenavond. Hoe wordt een mens tornadojager? Ja, geïnteresseerd zijn in een, hele, in een heel mooi en, uh, natuurfenomeen. En uh, het is heel erg mooi om van, van dichtbij een tornado te bekijken. Behalve als je er woont, volgens be, mij. Ja, behalve, nou, zelfs de mensen die daar wonen... zijn ook zelfs daar nog wel in geïnteresseerd. Hmm. Uh, als, als, bij de niet, is. als bij de buur is. Als het bij de buur is, ja. Maar je ziet, uh, het interesse is daar zeker. En uh, als wij daar rondreizen... krijgen we ook altijd vragen. Mensen komen naar ons toe. Uh, ja, zijn echt geïnteresseerd. Maar tornadojager, wat doe je dan? Dan zit je in de auto en reis je achter een tornado aan? Of? Ja, nou, je bent daar de hele dag mee, uh, mee bezig. Je, je gaat s ochtends beginnen met uh, weerkaarten bekijken. Dan ga je kijken... Uh, waar je die dag verwacht dat, uh, dat er onweersbuien kunnen ontstaan. Want dat moet je eerst om, uh, hebben, een onweersbui ontstaat niet uit niets een uh, tornado. Je hebt hm. eerst buien nodig. Dus je gaat uh, analyseren en dan ga je rijden richting dat gebied. En door de hele dag heen blijf je dat doen. En je gaat elke keer uh, kijken of je, dat, ja, of je steeds preciezer kan verwachten... waar die uh, buien ja. gaan ontstaan. Ja. En op het moment dat de buien ontstaan... Dan, ja, dan, dan hoop je zeg maar dat er ook een tornado ontstaat. En probeer je ja. zo dicht mogelijk uh, mee ja. te en, en nu even dit, dit toch bijzondere jaar. Want het zijn er uh, ontzettend veel. Hè? Ja, ja dat is, dit is uitzonderlijk. Dat zijn er, het waren er gisteren in één dag 137 of zo. Ja. Dat is heel uitzonderlijk. Dat is, ja, dit is een uh, van de van de dagen waar de meeste tornado's zijn voorgekomen van de hele historie. Uh, ja. in, op één dag. Ja. En er zijn veel slachtoffers gevallen. Is dat, is dat direct afhankelijk van dat aantal of zijn er speciale omstandigheden nu? Ja, dat is ook af, afhankelijk van, uh, van die omstandigheden. Uh, maar wat ook heel erg belangrijk is, dat dit keer vrij oostelijk was... Het uh, is daar niet uitzonderlijk dat daar tornado's voorkomen... maar uh, daar wonen veel, veel meer mensen. Het was uh, Mississippi, ja. Tennessee, Georgia, Virginia, ja. Alabama. Ja, dat zo, zijn dus, de... dus een beetje de oostelijke kant van het zuiden. Ja. Ja, ja, richting het oosten wordt het gewoon uh, dichter bevolkt. En ja. daar is ja, dus de kans op, uh, op, op veel schade en ook uh, veel uh, doden een stuk groter. Want waar komen ze normaal voor dan? Ja, uh, over het algemeen uh, in, het, in de maanden mei, juni komen ze wat Verder naar het westen voor de staten Oklahoma, Kansas, Nebraska. Uh, ja, en, en dit is in de voorseizoen zie, zie je vaker dat ze verder naar het oosten terechtkomen. Ja. is er een verklaring voor dat het er dit jaar zoveel zijn? Nee, niet echt. Daar is niet echt een hele. Is dus niet niet dat zeewater koud of warm of dat soort. Dingen? Nee, nee, nee. Dat dus is niet een directe verklaring voor het voor het geven. In ieder geval niet al uh, op dit moment. Misschien dat dat nog ge geanalyseerd kan worden, zeg maar. Maar uh, ja, er gebeuren elk jaar dit soort events. Mm -hmm. Het is alleen niet altijd uh, uh, zo dat het over een, een grote stad heen uh, raast. Het nee. is niet en, wel gebeurd. En, en, en uh, u zegt, ze zitten normaal in een bepaald gebied meer naar het westen vooral. Ja. Uh, hoe komt het dat ze daar dan zijn? Wat is de samenhang tussen dat gebied en... Ja, de, de belangrijkste factoren voor het ontstaan van onweersbuien, waar dus tornado's uit kunnen voortkomen... zijn de Rocky Mountains, die uh, west van uh, de, die Staten hebt, zeg maar. Dus zeg maar de bergrucht die ja, de dwars berg, door Amerika, ja, midden in een beetje loopt. Ja. Inderdaad, en de, de Golf van Mexico die zorgt voor de warme, vochtige lucht. Dat is zeg maar de energie van, uh, van een bui. En die komt dan samen met de, met de koude, droge lucht die over de Rocky Mountains stroomt. Ja, en u zei net al, je moet een onweersbui hebben. Uh, doe, doe nog even iets meer aan Erwin Krolletje. Hoe ontstaat een tornado? Ja, je, je hebt dus een aantal belangrijke factoren nodig. Je hebt vochtige lucht... Uh, die hoofdzakelijk uit het uh, gebied van de Golf van Mexico komt. Dan heb je koude, droge lucht... of in ieder geval een andere luchtsoort nodig... Uh, die samenkomt. Dan, dat is een, een trigger om buien te doen ontstaan. En omdat de wind ook uit verschillende kanten komt. En ook op de hoogte nog een keer varieert. Kan er dus een hele speciale vorm van de ontstaan. En die draait om zijn eigen as. Mm -hmm. En die, die hele bui draait in principe om zijn eigen as. En ja, bij bepaalde condities en dat is nog steeds niet helemaal duidelijk wanneer, uh, kan er dus een tornado vormen op dat moment. Gaat die dus gewoon steeds harder draaien? Ja, ze gaat steeds wij, harder ja, uh, ja. draaien. En dat in, in die alley, uh, daar aan de, aan de westkant van de Rocky Mountains, zijn ze dat dus gewend? Zijn ze daar dan beter voorbereid dan? Ja, daar zijn ze misschien iets bewuster met het weer bezig. Hmm. Dat, dat, ja Ik vermoed eigenlijk ook dat het bijvoorbeeld mee te maken zijn, daar wonen meer boeren... Zijn, die zijn. Die kijken natuurlijk sowieso naar de lucht. Ja. Ja. Ja. En uh, ja, waar veel mensen wonen, zijn veel mensen met allerhande dingen bezig. Ja, ja, ja. Ook al ja. zijn er allerhande waarschuwingssystemen, alle radioprogramma's worden onderbroken, alle tv-programma's worden onderbroken. Ja, dat ja, heeft niet mogen baten. Nee. Meneer Joep Kuppens, goedenavond. Ja, goedenavond. U woont midden in de LA, hè? in de Nebraska? Ja, ik uh, woon midden in Amerika. Ja, en, uh, ja ik. Uh, ik heb van dichtbij uh, uh, een tornado gezien. en ook uh, heb ik meegemaakt dat een heel dorp uh, was verwoest. Uh, zeg maar het zuidwesten bij ons vandaan, ongeveer 8 maal hier vandaan, 12 kilometer. Niet, dat, dat was niet dit en, jaar, hè? Niet dit jaar, dat was in 2004. Ja, ja, ja. En, en de doorsnede van die slurf uh, van de tornado was ongeveer uh, anderhalve kilometer. En hm. dat was enorm. Ja. Het is, is echt angstaanjagend. Ja. Het is ook erg fascinerend om het weer te zien. Dat is wel zo. Ja. Uh, maar wij, wij passen daar echt wel voor op, hoor. Dat is toch wel angstaanjagend altijd. Wat, wat ziet u ze goed aankomen? Uh, de staat Nebraska is erg uitgestrekt. Uh, Nebraska is ongeveer uh, vijf keer groter dan Nederland. Uh, en het is erg vlak, net zoals in Nederland. Dus uh, je kunt het weer erg goed observeren. Mm -hmm. Uh, en dat doen mensen dus ook. Uh, natuurlijk heb je radars, zoals dus de deskundige al zei. En uh, je, je houdt dat toch wel in de gaten. En die ja. boeren hier, die, die uh, letten wel erg op. En uh, ja, iedereen, uh, als er een tornado is, uh, uh, van, van midden, midden mei tot juli... dan is toch wel iedereen uh, op zijn hoede. Ja, want wat doet u ja. als u er eens ziet aankomen? Of als u weet dat er een aankomt? Nou, uh, wij, wij zorgen altijd, we hebben natuurlijk een uh, weatherband, een uh, radioband, ja. die constant uh, inlichtingen geeft over de locatie. Ja. Uh, natuurlijk maakt het internet het ook makkelijker ja. om te zien op het radar wat er aan de hand is. En, ja, en, en als er dan die... een aankomt, wat gaat u dan doen? Nou, uh, wij gaan zo vlug mogelijk in tornado shelters. We hebben hier op het werk hebben we een soort bunker waar we dus in gaan, of in de kelder. En als ik thuis ben, uh, gaan wij altijd meteen de kelder in. Uh -huh. En dat je dus uh, uh, zaklampen hebt en verlichting. En meestal uh, gaat dat gepaard met uh, ook nogal redelijk veel uh, hagel. En we hebben dus hier wel eens hagel gehad. Dat heeft een doorsnede van uh, soms wel groter dan een golfbal. Zo. Dus, uh, moet, je niet, ja. uh, moet je niet met zo'n Amerikaans petje op alleen maar naar buiten gaan, hè? Nee, dat is niet goed. Nee, nee. Maar uh, kijkt u met zorg uh, dit jaar uh, het, het seizoen tegemoet met, na wat er nu in het oosten is gebeurd? Ja, het, uh, het is enorm actief uh, en het is schrikbarend hoeveel mensen er overleden zijn. Ja, uh, ja dat is uh, heel erg vreemd dit jaar. Ik heb dat nog niet uh, meegemaakt. Ik nee. woon hier al dus twaalf jaar. Uh, ja, ik, ik, ik zie er niet naar uit. Dat zal ik nee, wel dat kan ik me voorstellen. En, en, meneer Paas, hoe zien de komende dagen eruit... voor de bewoners van uh, de nu getroffen staten? Ja, de komende dagen zien het er vrij rustig uit. En het systeem is, is helemaal uh, zeg maar de Atlantische Oceaan opgetrokken. En dan is het weer wachten tot, uh, tot er weer een nieuwe golf uh, binnenkomt. En daarvoor moet ook weer de vochtige lucht... Uh, warme vochtige lucht uit de Golf van Mexico terug zijn. Hm. En die is nu helemaal weer de oceaan opgedreven. Dus de komende dagen zullen rustig zijn. En op de langere termijn, drie, vier, vijf dagen... zie je wel weer dat er mogelijk, mogelijk weer wat, wat vocht terugkomt. En dus ook weer kans op onweersbuien. Oké. Okay. Hartelijk bedankt. Meneer Kuppens, veel sterkte daar. Zet ik kratje kratje bier ja. in de kelder. Meneer Paanser, bedankt. Graag gedaan. Ja, dank u wel. Dag. de Groeten aan Babylon. Morgen is het dus zover het huwelijk... tussen de Britse prins William en zijn Kate Middleton. Over de gastenlijst, gastenlijst... er zijn 1900 luidjes uitgenodigd. Wie komen er wel en wie niet en waarom niet? Daar ga ik het over hebben met onze correspondent Arjan van der Horst... en met Peter de Waard, voormalig correspondent van de Volkskrant... en nu ook weer aanwezig in Londen. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Heel Nederland staat al op zijn kop. Hoe is het met de Engelsen? Ja, nou, het is wel een... Uh, nou, Peter eerst. Nou ja, ik ben, kom er net vandaan. Ik ben net eventjes langs de Mel en langs Whitehall gelopen. En op dit moment is het natuurlijk een gekke huis. Iedereen komt even kijken. Het is nog mooi weer. Op dit moment is het een, een redelijk goede avond met redelijke goede temperaturen. Ja. ja, het is net een pak grote kampeerplaats geworden daar op, uh, in het midden van Westminster. En ik denk, uh, ja, de politie zal dat morgen eerst moeten ontruimen. Ja, Arjan, jouw indruk ja, ik was... Ik was vandaag in Bucklebury, dat is het dorpje waarin uh, Kate is opgegroeid. Yeah. En uh, ja, dat was toch wel een raar gezicht. Want uh, je ziet natuurlijk overal in Engeland nu de dorpsfeesten die georganiseerd worden. Alleen dit is het enige dorp waar de wereldpers meekijkt over de schouders van de dorpelingen. En uh, dit is toch wel een typisch Engels dorp ten westen van Londen... waar de people like to keep to themselves. Ze houden van hun privacy. Ik was wel eens eerder geweest en mensen zijn toch niet zo los. Die praten niet zo graag over hun uh, uh, persoonlijke dingen en wat er met Kate gaat gebeuren. Maar vandaag was een soort van carnavaleske sfeer... Uh, ze worden ook wat losser. Ze waren vol uh, uh, druk bezig met de voorbereiding op het dorpsfeest dat morgen dus gaat plaatsvinden. Ja. Dus het was uh, ook daar best wel een gezellige dag van. Ja. Ik ja. las dat er morgen 3 miljard uh, televisiekijkers uh, worden gewacht. Dat is hmm. zo ongeveer de halve mensheid. 2 nou, miljard, 4 miljard, 3 miljard. Het zijn schattingen natuurlijk. Ja. Uh, bij het vorige huwelijk van Prinses Diana en Charles, 30 jaar geleden. Waren er 750 miljoen televisiekijkers? Nou, we leven tegenwoordig in een tijd van uh, 24-uur-zenders. Dit wordt ook live uitgezonden op YouTube. Dus de verwachting is dat dat toch wel redelijk. Overtroffen zal worden. Dus de voorzichtigste schatting op dit moment is 2 miljard televisiekijkers. Ja, of is het overdreven, Peter? Ja, ik denk dat het een beetje overdreven is. Ik kan me niet voorstellen dat een van de drie Chinezen morgen de hele uitzending <laughs> zal zitten kijken. Ik denk dat de meesten toch misschien een glimpje van opvangen. En uh, dat het niet zo is dat nou de, de, een derde of zelfs de helft van de wereldbevolking morgen de hele dag naar Westminster Abbey en de hele cortege en alles erbij gaat kijken. Nou goed, nou, 3 miljard hits noemen we dat dan tegenwoordig. Nou ja, de, de, de begrafenis van Diana, daar een naar schatting 2,5 miljard mensen naar. Dus wie weet. Wie weet, ja. Goed, we gaan het over die gastenlijst hebben. Laten we het eerst even hebben over wie er, uh, over wie er wel en niet op staan. Maar laten we beginnen met de twee opzienbarendste gasten die niet zijn uitgenodigd. Tony Blair en Gordon Brown, de enige twee nog levende Labour-premiers van uh, Groot-Brittannië. Een politieke keuze die hier uh, bij het Koningshuis ondenkbaar zou zijn, Arjan. Ja, ook hier wordt het wel als heel raar beschouwd hoor. Als we weer teruggaan naar dat huwelijk van Diana en Charles... dan waren alle ex-premiers uitgenodigd. Nu zijn alleen de conservatieve ex-premiers John Major en Margaret Thatcher uitgenodigd. Thatcher die overigens niet komt vanwege haar fragiele gezondheid op haar 85-jarige leeftijd. Ja, vanuit Labour horen wel protest vandaag, hoor. En de hele week al eigenlijk dat het toch wel raar is dat je wel dus de ambassadeur van Syrië uitnodigt, maar niet je twee ex-premiers. Dus de scheve ogen hier in het lagerhuis. Ja, ik begreep dat het wel een andere Even? oorzaak had, want uh, Tony Blair en Gordon Brown zijn geen lid van de orde van de Kousenband. Dat is ongeveer de hoogste orde die er is in Groot-Brittannië, waar William ook in zit. En de andere twee conservatieve premiers maken daar wel deel van uit. En hij heeft dus alle mensen van dat gezelschap uitgenodigd. En dat heeft hij niet persoonlijk gedaan. Dat heeft Buckingham Palace gedaan. Hmm. Dat is meer een automatisme. En Buckingham Palace nodigt dan iedereen uit die formeel daarbij hoort. Dus ook alle ambassadeurs. Ja, en op een gegeven moment, voor die lijst, is het op een gegeven moment gezonden naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daar heeft men er opnieuw zijn ogen op over laten gaan. En toen is onder andere, zijn een aantal mensen Geschrapt, onder andere de ambassadeur van Libië. En nu ook is de, uh, de uitnodiging ingetrokken voor die ambassadeur van Syrië. Ja, op het Vandaag laatste gebeurt. moment, hè? nog net. Ja. Vandaag ja. gebeurt. Ja. Ja. Maar nou, nog heel even, ja. om we nog even terug te komen. Ja, bovendien Blair. zegt Clarence House, die zei dus zondag in de reactie op het dat Brown en Blair dus niet waren uitgenodigd. Hè, het, het feit dat ze niet lid zijn van de orde van de Kousenbent. Maar ook zeggen ze, ja, prins William is de tweede in lijn voor de troon. Is niet een kroonprins, is niet een koning die nu gaat trouwen. Dus geen officiële staatsaangelegenheid. Er gelden dus niet allerlei protocollen. En dus zij beschouwt een soort van... Privéhuwelijk waarin de prins zelf een beetje beslist wie jij mag uitnodigen. Ja. Blijft het raar natuurlijk, want dit is natuurlijk een semi-staatsaangelegenheid waar de defensietop aanwezig is. Leden van het kabinet, eh, allerlei hoge vertegenwoordigers, de Europese vorstenhuizen, maar niet dus de twee ex-premier's ja. van Labour. Toch een klein beetje een statement misschien. De sporters op de lijst, Peter de Waard, daar heb jij naar gekeken. Wat viel ja. erop? Nou ja, het valt me op dat er... Uh, er zijn uh, twee voetballers. De Sir Trevor Brooking, dat is wel begrijpelijk. Dat is een hoge functionaris, een ex-voetballer eigenlijk... die een hoge functie heeft binnen de Football Association, de Engelse Voetbalbond. En daar is William de president van. Dus dat is wel begrijpelijk. De andere, dat is wat merkwaardiger, dat is David Beckham. Die is uit, eigenlijk alleen uitgenodigd voor zijn celebrity status. En ja, de, voor de rest valt... En voor zijn dat... vrouw misschien. Ja, en voor zijn vrouw natuurlijk. Ja. Misschien is hij vroeger wel een fan geweest van de Spice Girls. Dat kan ik me voorstellen op die leeftijd. Maar er zijn geen voetballers op dit moment uitgenodigd. Nee. Wel rugbyers. maar ja, eentje daarvan is, heeft, is, uh, ja, is verloofd... met een lid van het Britse Koninklijke Huis. Maar bijvoorbeeld weinig cricketers en ook geen roeiers... maar weer, wel weer veel jockey, jockeys dus en ruiters en uh, dat soort dingen... en polospelers. Ja, wat zegt dat over uh, het uh, prinselijk paar? Nou ja, dat ze een voorkeur hebben voor paardrijden... rugby en uh, een beetje voetbal. ja. En wat, en wat zegt het dat bijvoorbeeld de, de snelste uh, Engelsman van dit moment... de Jamaikaan, Usain Bolt, niet is uitgenodigd? Nou ja, hij is geen Engelsman. Hij nou ja, is wel de Jamaican, uh, lid van de gemeenbest. Hij in ja. het gemeenbest dus ja. van een, een land waar eigenlijk de Britse koningin nog altijd staatshoofd van is. En dat is wel heel merkwaardig, want ze heeft wel Ian Thorpe uitgenodigd. Een Australier, een blanke Australier, ja. een van de topzwemmers. Ze is natuurlijk ook koningin van Australië. Dus ja, het is wel heel gek om uit Australië wel een, hoge, een, een topsporter uit te nodigen en niet uit een van de Caribische landen. Ja. Is dat een ding in Engeland, Arjan? Ja, het is een beetje een mix van uh, koninklijke traditie... want de koninklijke sport is natuurlijk paardenraces, polo en dat soort dingen. Uh, uh, uh, uh, uh, Prins Charles is natuurlijk een vervent polospeler geweest. Wat dat, wat, wat dat betreft is niet zo opvallend. De, de relatie met Beckham is toch vooral gegroeid de afgelopen paar jaar... toen Engeland een groei deed naar het WK in 2018. Uh, zowel Prins William als Beckham waren toen de ambassadeurs voor die poging, is niet gelukt. En mm. zo hebben die twee elkaar leren kennen. Dus het is een mix van koninklijke traditie... en wat persoonlijke relaties. Ja. Gaan we naar de popmuzici. Daar heb jij je op gestort. Josh, Josh Stone. Uh, daar, daarin zie je toch wel... Een, uh, ja, Elton John is er, hij, natuurlijk, en natuurlijk kan alleen maar uitgelegd worden vanwege de rol die hij speelde... tijdens de begrafenis van Williams' moeder, Diana. Uh, uh, uh, candle, de, uh, in de, uh, candle in the Wind. Candle in the Wind, het bekende lied dat hij speelde... tijdens de begrafenisplechtigheid. Uh, dat is ook de enige reden waarom hij erbij is. Josh Stone is toch meer van de jongere generatie mm -hmm. uh, muzici. Ja, dat zijn mensen waar de dus prins William gewoon fan van is. Heeft hij ook leren kennen tijdens een van de Diana Bennefiet concerten tijd een paar jaar geleden. Uh, en dat zijn. Het geeft dus een aardig kijkje in de kring waarin. Prins William zich een beetje begeeft. Ja. Ja, ik begreep zelfs dat hij met George Stone. dat er eens een keer eens gerucht is geweest. dat hij zelfs daar een relatie zou mee hebben gehad. maar dat weet ik niet of dat helemaal waar is. Nou, <güls> we, dat hoort een beetje bij, hè? Geruchten ja. bij dit soort dingen. We nieuws. houden van de geruchten. Uh, Elton John wel vanwege zijn rol. Uh, rond de dood van Diana. maar de hele familie van Diana niet? Nee, heel opvallend. want uh, natuurlijk is de, de broer. en de twee zussen van Diana. Zitten, zijn er wel bij. Earl Spencer, de graaf Spencer. Um, uh, veel andere familieleden van Diana zijn er niet bij. En hier gaat het gerucht, hebben we weer een gerucht natuurlijk... dat Camilla, de vrouw van prins Charles... met een dikke rode veelstift door de lijst is gegaan. En dat zij dus... Uh, verantwoordelijk was voor het schrappen van veel namen van de familie van Diana. Maar goed, dat is een gerucht. Gezellig ja, feestje. Ik weet wel dat Prince ja, Charles Duart. zich benoemd heeft, uh, bemoeid heeft met het opzetten van mensen ook op de lijst. Rowan Atkinson bijvoorbeeld, Mr. Bean, hè? Ja. Mike Adder, heel ja. bekend. Ja. Ja. Dat is een persoonlijke vriend van Prince Charles. En die heeft eigenlijk helemaal niet zoveel met William. Maar er kon geen huwelijk plaatsvinden zonder deze echte Britse clown. Nee. Ik wil, nog één man waar ik absoluut iets over wil weten: een oom van Kate, die, uh, die een, dingetje, een dingetje met cocaïne heeft. Ja, dat is een beetje het zwarte schaap van de Middletons natuurlijk. Cocaïne verslaafd, uh, coke-dealer is het verhaal. Um, en hij schijnt dus nog, nog niet zo lang uit de rehab te zijn gekomen. <laughs> maar uh, hij heeft zijn uh, reputatie opgeschoond uh, genoeg... dat hij dus uh, morgen pal tegenover uh, de koninklijke familie mag zitten. Oké. Okay. Peter, waar sta jij morgen? Ja, ik sta morgen op het Victoria Memorial. En eerst in de kerk. Dat is een speciale kerk voor ons uh, ook uh, opgeruimd... Uh, dat wij daar uh, als pers terecht kunnen. En daarna is er een plaats op het Victoria Memorial. En dan kunnen we alles heel goed zien. Ik wens jullie een feestelijke dag. Peter de Waard, Arjan van der Horst, hartelijk dank. away, she said, been to Boston before, anyway, this change you've been feeling doesn't make De counting crowds was dat, walkaways. Met nog twee speelronden te gaan is het ongelooflijk spannend in de Eredivisie. FC Twente, Ajax en PNSV kunnen alle drie nog kampioen worden. En nu heeft Twente een gerenommeerd sportpsycholoog ingeschakeld. De Brit Bill Beswick. Net als vorig jaar overigens en toen werden ze kampioen. Wat doet deze Besbic en wat is de rol van sportpsychologen in het voetbal vandaag de dag? Daarover spreek ik met sportpsycholoog Erik Reep, die vroeger betrokken was bij Oranje. En met oud-voetballer Kenneth Perez, tegenwoordig analist bij Eredivisie Live. Goedenavond allebei, meneer Reep hier in de studio. Kenneth Perez aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik um, ken het, om te beginnen. Jij werd uh, vorig jaar kampioen met uh, Twente. Ja. En toen was Bill Beswick er ook bij. Dus je hebt met hem te maken gehad. Wat is dat voor man? nou is een heel inspirerende man eigenlijk en uh, de manier hoe hij het doet ik denk ook dat wel de engelse taal daar ook mee te maken heeft het klinkt toch allemaal beter Zelfs als je BBC bekijkt klinkt het ook allemaal beter en uh, ja dat geloof je gewoon hè Engels ja <laughs> ja dat is dat is geloof ik gewoon als hij zegt dan moet het wel zo zijn op, op Engels maar ja. uh, hij is een man die uh, die bij ons kwam en kwam ook uh, de jaar dat we tweede werd zeg maar, dat ook een hele prestatie was voor Twente ja. Dus, uh, dus je hoeft niet kampioen te worden omdat hij komt. Je kan ook tweede worden. Ja. Maar kun je een concreet voorbeeld geven van wat, wat hij dan zoal doet? Nou, het gaat heel erg om focus. Focussen om een, om een topprestatie te leveren. Het gaat heel erg om... Uh, bijvoorbeeld, hij zegt ook dat in, in, in berg, gaan heel veel bergklimmers gaan natuurlijk, uh, ongelukken of uh, gaan dood. En, uh, maar het gebeurt bijna nooit als ze... ...naar boven aan de klim is, het gaat meestal fout als we naar beneden moeten. Omdat als we de als je concentratie boven, loslaten, ja. Ja, als je naar boven bent, dan ben je heel erg gefocust om het te bereiken. Heb je het bereikt, ja, dan is de focus wat minder. En dan gebeurt er ongeluk als je naar beneden gaat. Ja. En dat is ook wat natuurlijk... Wat, wat, wat bij ons een geval was vorig jaar, dat we iets in handen hadden, we stonden eerste. En dat we natuurlijk niet, uh, niet, uh, niet loslaten. Dus daar was het heel erg op het eind over. Ja. Dat, zeg maar dat je niet bang moet zijn om het te verliezen... maar nee. dat, je, dat je gewoon het focus moet houden. Ja. Maar ik begreep dat het ook over motiveren gaat... want dat hij jullie onder andere dit heeft laten zien. My name is Bill Bezik... and I want to welcome you to the second volume. Nee, het andere fragmentje. <laughs> On this team, we fight for that itch. On this team we tear ourselves and everyone else around us... to pieces for that inch. Yeah. We claw with our fingernails for that inch. Because we know, when we add up all those inches... that's going to make the fucking difference between winning and losing. Yeah. Ja, dat is El Al Pacino als hokbalcoach in Any Given Sunday. Dit heeft hij jullie laten zien, hè? Ken je dat? Nou, hij heeft dat niet ons laten zien. Oh. Dit is gemaakt door, door Martine, dat is de werk van Twente TV. Ze maakt ook gedurende het seizoen hele mooie uh, video's met, uh, met onze hoogtepunten, met mooie muziek eronder om ons te motiveren. En deze film uh, hebben wij gezien in de kleekamer net voordat wij de kampioenswedstrijd tegen Breda ja, gingen spelen. Ja, ja, ja. En dat is dan, ja, dat, dan, dan merk je toch dat het dat het heel dat hij helemaal in in die zin, in die sfeer komt en uh, en zoals in dit is in dit geval American football. Ja. Ja, en, dat, dat en merken gewoon... voetbal was het, ja, ja je hebt gelijk. Ja. En Steve McLaren was heel erg uh, ja, van, van dit soort dingen, ja. ook kleine foefjes. En heel wel. En, uh, well en uh, ja. met name dat focus was heel erg belangrijk. Ja. Meneer Reep, uh, zou u dat ook doen, zo'n film laten zien? Nou, dat is een van de technieken, hè? Ja. zeker voor de pep -talk coaching mm. Heel erg belangrijk. Ja. Maar als, ja. als, als je dan vorig jaar deze hebt laten zien, welke zou u nu aan Twente laten zien? Nou, ik zou het niet weten. Ik ken Twente eigenlijk niet als ploeg. Je moet de geest van het team ook kennen. Je hebt, uh, sommige teams ja, gaan voor de harmonie. Anderen gaan voor het conflict. Er Aha. zijn heel veel topsporters die conflicten zoeken... voordat ze tot die topprestatie komen. En daar zoeken ze ook echt de ruzie. Aha. En dat willen ze ook, hebben ze ook nodig. Dus ja, ik zou, het, ik zou het team eerst moeten zien. Want wat doet u in het algemeen met spelers? Kunt u daar iets over zeggen? Nou, het, het focussen. Maar vaak, hoe doe je dat? Vaak. Wat zegt u tegen Nou, focussen jezelf. Iets, iets, iets, iets helemaal in beeld gaat krijgen voor jezelf. En dat je ook niet af laat leiden. Maar je kan ook dat je te veel focust, dat je overfocust wordt. Maar ja, het is uh, ja. Sommige mensen die focussen, maar die focussen helemaal naar zichzelf toe, helemaal naar binnen. En dat hebben ze ook nodig voor de concentratie. Zeker, zeker als je in een uh, groot stadion zit, mm -hmm. dan uh, is, er, is het gevaar dat je je ook uh, af laat leiden door het publiek. En dan moet je ook leren focussen, dus dat je ook bij jezelf blijft. Ja. Dat je niet rond gaat kijken. Ja. Maar dat je toch bij jezelf blijft. En dat je op het moment wacht dat je tot actie kan komen. Ik las ook dat u, dat u uh, spanning probeert weg te nemen. Althans, uh, sporters die denken ik moet winnen of ik moet scoren, dat u dat uit hun hoofd gaat praten of niet. Nou, het kan, dat ze te veel dat is de, de lat te hoog leggen. Hè? Mm -hmm. Het moet ook aan zodanig, uh, nou ja, dwingend zijn. En uh, dat zie je ook in het Nederland zelf dan. Dat ze willen scoren, ze willen. Ze willen glimmen. Ze willen vonkelen op zo'n wedstrijd. En dan, ja, dan, dan leggen ze het te hoog. En dan bij voorbaat zijn ze al kansloos. Mm. En dat, ja, dat zie je ook bij sommige topspelers in het heel al nog. Dat ze zich daar echt waar willen maken. Mm. Op dat, uh, ja, iedereen loopt in de etalage voor het oog van de wereld. En dan is eigenlijk het hoogste niet goed genoeg. En dan is het wel belangrijk dat je als mental coach ook zegt van... jongens, een tandje lager. Ja. Wel dingen blijven doen die je kan doen. En ook vanuit je zelfkennis niet over je grenzen gaan. Nee. Kenneth, um, wie heeft het het meest nodig op het ogenblik van uh, Ajax, PSV en Twente? Uh, het lijkt, het lijkt natuurlijk, uh, het lijkt natuurlijk PSV. Maar eindelijk is, vind ik, dat Twente het meeste nodig hebben, omdat het is vele malen moeilijk om. Als je iets in handen hebt, weet je, dan ben je bijna banger om het te verliezen. Ja. En dat is natuurlijk de, de, de, dat moet je dan vanaf zeg maar. En als je, als je van, van achteren komt, de underdog bent of zo, ja, dan heb je alles te winnen. Maar als je, als je, het al in je handen hebt en je laat glippen, dan kun je wel uh, mentaal wel en, uh, wel te veel over na gaan denken. En dan uh, gebeurt het ook nog. En uh, dat was eigenlijk wat het meest overging vorig jaar. Omdat dit was, ik weet niet, drie of vier wedstrijden voor het einde of zo stonden we ook uh, ja, een tijdje eerst en zo. En dat is, dat is. Uh, dat kan funest zijn voor je gedachtengang dat je het, dat je het zeg maar, kan verliezen. Ja. Zou het ook verkeerd kunnen werken? Ik kan me ook voorstellen dat die tweede spelers denken... oh jee, ze hebben ja, een psycholoog nee, ik, erbij gehaald. Ja, gaat nee, die goed met ik, ons? Nee, maar ik denk, ik denk... hij was natuurlijk al vanaf het begin... het was niet zozeer alleen maar... Over, oh, nu moeten we om het kampioenschap spelen. Nee, hij was er vanaf het begin. en het was in een groep, of in, in de hele groep... en dan kon je zelf, als je daar behoefte aan had... kon je individueel met hem, met hem praten. En uh, ik denk dat dat wel, uh, wel zo goed, uh, goed werkt. Bij Ajax bijvoorbeeld, toen ik bij Ajax voetballer was, uh, was er ook één iemand. Maar hm. hij was meer zeg maar, bij de groep. En dan kon je jezelf melden als je met hem wilde praten. Dat was niet zozeer... Ik ben niet opgedwongen. Zo. Omdat, op een of andere manier is het nog een taboe op dat soort dingen in, in, in de voetbalwereld. Oh ja, ja? Oh, kijk, is dat zo? Ja, nee, maar Want kijk... voetballers als je dat voet... vinden het ook wel raar eigenlijk, of? Ja, maar je hoort natuurlijk ook vaak van die dingen. Ja, dan moet je uh, op elkaar zitten en dan moet je op elkaar vertrouwen en dat soort dingen. Maar dat was... Dat was dit in ieder geval niet. Dus was meer echt uh, de mindset. Mm -hmm. Maar als je een professional professioneel bijvoorbeeld golf of tennis... Ja, dan, is, dan ben je professional als je, als je een mental coach hebt. Maar in voetballerij wordt er toch een klein beetje ja, lachelijk over gedaan... En, mm. uh, en uh, ja, op, op die manier wordt het gezien. Omdat het toch een, een, een iets andere uh, wereld is. Ja. Meneer Rep, zou, zou u uh, PSV, zegt Kenneth, zou het eigenlijk, eigenlijk het meest nodig hebben? Zou u wat kunnen met nee, PSV? Twente, zei ja, jij bent Twente. maar je zou denken ja. PSV, daar begon je mee met dat te zeggen. Ja, nou PSV denk ik is weer een andere uh, benadering. Zou ik hebben als mental coach, ik ken de vroeg natuurlijk alleen van buitenaf. Ik uh, zie de interne omstandigheden niet. Dus dat is al heel moeilijk. Hmm. Ook ieder team heeft zijn eigen geest. En ook ieder club heeft zijn eigen geest. Ieder club heeft ook zijn eigen cultuur. Dus dat moet je echt wel eigen maken. Je kan niet zomaar van het ene wat, wat zeggen. Nee. Het, uh, maar als ik zo van buiten kijk... dan zou ik zeggen... ik zou eerst gaan coachen met de trainer zelf. Bij PSV? Bij PSV, ja. Want ik denk dat daar een beetje bij de trainers een probleem zit. Want de leiding, de inspiratie van de trainers dat het team lijkt niet helemaal stabiel. Hmm. Waardoor het team gaat zwalken. En, uh, ja, en als het team gaat zwalken, gaat, gaat, gaat, gaat wisselen, op, grillig wordt in de prestaties... dan is er vaak een mentaal probleem in een team. Hmm. Dus, uh, is, het, is het mentaal sterk team, dan heeft het zulke constante zeg maar, prestatiecurve of lijn. Liever gezegd geen curve. En als het de curve is, dan is het progressief. Dan moet het steeds verbeteren. Ja. Maar dat zwalken, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat heen en weer in prestatie gaan... dat is natuurlijk een slecht teken. Het is vaak een mentaal probleem binnen het team. Goed. Opleiding. Ja. Uh, we moeten het hierbij laten. Ik had nog willen weten wie jullie uh, kampioen gaan verklaren. Maar uh, dat weten we dan gewoon over twee weken. Hartelijk bedankt, Kenneth Peres en uh, meneer Reem. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Prins William en zijn keet trouwen morgen in Londen. En Baram Sardegis doet voor ons verslag. Gisteren reisde die met een speciale bustour naar Londen. Baram, goedenavond. Goedenavond, Chris. Gisteren liet je de uh, chauffeur horen. Die vertelde jullie om kwart over negen gingen ontbijten. Wat hebben jullie daarna gedaan? Uh, gisteravond? Ja? Oh, nee, vanochtend. Ja, nee, vanochtend. We ja. gingen naar uh, Londen. En het was een busreis van ruim een uur. En, um, en naarmate je echt het, het centrum uh, dichterbij komt... dan zie je steeds meer afzettingen. Maar ook wat erg opvalt is dat er echt heel veel nationaliteiten aanwezig zijn. Iedereen loopt met zijn eigen vlag rond. En natuurlijk de Amerikaanse vlag en de vooral van Engelse sprekende mensen... dus Amerikanen, Canadezen en Australiërs, die komen ook vaak in beeld. Dan zie je andere mensen van hun foto's maken. Maar op een gegeven moment stonden we bij... Um, uh, Buckingham Palace, uh, in de drukte daar. En dat vond ik zo mooi. Op een gegeven moment hoorde ik, mij, uh, hoorde ik mensen Farsi, Iraans, uh, spreken. En uh, tegelijkertijd had ik, uh, zag ik een, een, een uh, orthodox Joodse man uh, langslopen. Ja. En ja, niet, ik weet het ik een beetje Het verbroedert, niet, uh, hè, zo'n huwelijk. Ja, ja mooi Albollig toch? Nee. Het zag er zo vrede, vrede, ja. vrede, vrede. Okay. Vrede uit. Ja. La, laten we even luisteren naar wat je uh, gemaakt hebt vandaag. En dan midden in het paleis ziet u het balkon. Kunt u het allemaal zien? En dat is natuurlijk waar de zoen, de kus, zal plaatsvinden morgen. Na de ceremonie, als de hele hè, het stoet hier terugkomt in het paleis. Daarna wordt er een receptie gegeven door de koningin in het Bakkingen Paleis. En dan om s avonds om 7 uur een groot feest en receptie... Door Prins Charles wordt dat aangeboden hier in het Buckingham Palace. The changing of the card? Ja, daar zullen we, nu, daar zullen we niet op wachten, want dan komen we de tijd voor. Oké, okay, Baram, dankjewel. Waar ga je kijken morgen, even kort? Uh, in het hotel. Wij gaan in de, in de lobby op een groot scherm gaan we televisie kijken. En met een uh, glas champagne en een stukje bruidstaart aan het eind. Nou. Heel veel plezier en daar ga je voor naar Londen om in een hotel naar televisie te kijken. Dankjewel, morgen horen we je weer. En morgen zit hier dan ook Pieter van der Wielen. En een laatste glas in de steen. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen, maar vooral komt praten. Zaterdagnacht in de overnachting, Job Cohen.